Voor spoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Kamperveen in de gemeente Kampen is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf wordt geruimd om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. In totaal gaat het om zo'n 14.000 vleeseenden. Ook een pluimveebedrijf in de buurt wordt geruimd. In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Kamperveen liggen nog twee andere bedrijven. Die worden geïnspecteerd. Bij een aanslag in de Turkse stad Kayseri zijn 13 doden en bijna 50 gewonden gevallen. Alle doden zijn militairen die in een bus zaten. Toen de bus door de universiteitswijk van de stad reed ontplofte een autobom, juist op het moment dat de bus passeerde. De Turkse autoriteiten hebben direct een mediablokkade afgekondigd, zodat er nauwelijks nieuws over de aanslag naar buiten komt. Op foto's op sociale media is te zien dat de bus helemaal is verwoest. Op de A20 bij het Rotterdamse knooppunt Terbrekseplein... heeft de politie schoten gelost op een auto... nadat hij de politiewagen had aangereden. Bij het incident raakte niemand gewond, wel zijn twee mensen aangehouden. De A20 vanuit de richting Gouda en de verbindingsweg met de A16... waren een tijdje afgesloten voor alle verkeer vanwege het politieonderzoek. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven. De vertrekkende VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon denkt erover... om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap in Zuid-Korea... Eerst wil hij rust nemen, zei hij op zijn laatste persconferentie als secretaris-generaal. Ban wordt op 1 januari bij de VN opgevolgd door de Portugees Guterres. De Zuid-Koreaanse president Park is vorige week door het parlement op non-actief gezet vanwege een corruptieschandaal. Als het constitutionele hof haar uit functie zet, komen er nieuwe presidentsverkiezingen. De Alfitra Moskee in Utrecht leert studenten om criminele moslims niet aan te geven. Dat zeggen oudstudenten in het AD. Diverse oudstudenten zouden onafhankelijk van elkaar naar de krant zijn gestapt. Ze zouden in de moskee hebben geleerd dat criminele moslims op de vingers moeten worden getikt. De docent zou duidelijk hebben gezegd dat de politie er buiten moet blijven. Volgens de imam van de moskee is dat niet waar en willen de oudstudenten de Utrechtse moskee in een kwaad daglicht stellen. Het weer veel bewolking, misschien wat motregen. 6 tot 8 graden vandaag. Morgen bewolkt met alleen in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. En opnieuw zo'n 8 graden. Dit was de. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A10 Nieuwe meer Koenplein. Voor knooppunt 2 kilometer. Er is een aanlanger met hout geschaard. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. We zijn in de studio. Goedemorgen, we zijn er weer. Het is hier een beetje een volle boel in de studio. Maar gezellig. Maar heel gezellig. Uh, welkom Altijd. iedereen bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, wij hebben vandaag weer een bijzonder programma. Ook wel weer een beetje een aangepast programma... vanwege het feit dat de politiek een stilte heeft ingelast. Een radiostilte, nou, letterlijk. Stilte, stilte. U hoort ondertussen de, de stem van Irene de Jager... en de, de techniek wordt verzorgd door Willem Bruijs... en daar zijn we erg blij mee... Uh, de koffie wordt verzorgd door Yvonne Roosendaal en Gerry Rutte. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte. En uh, ja, u hoort het al, Irene de Jager. En Pieter Jouwstra. Uh, ja. Goedemorgen, Pieter. Je had het over radiostilte. Ja. Ja, ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Maar er is niet zoveel stilte, want er zijn allerlei open brieven gestuurd... Uh, van ja. de Partij van de Arbeid, zoals Jan Zandvoort... van een broenende kip moet je niet storen, maar het lijkt meer op een olifantsdracht... Nou, dat is erg lang, uh, dus dan nou, zijn verkiezingen... We, de, we gaan het er straks over hebben, want ja, okay. dan hebben we het over de politiek. We gaan eerst even het, uh, het programma doornemen. Ja, zeg het dus. Ja, we beginnen zometeen met uh, Toos Bergen en Peter Tromp, die zitten al uh, bij ons aan tafel... en dan gaan we praten over het Classic uh, Concert van morgen... en over wat er nog meer uh, te komen gaat uh, ja. uh, en daarna. We kijken eventjes verder met Toos en Peter over het afgelopen jaar... En natuurlijk het programma voor het komend jaar, want dat is spectaculair. Spectaculair. Tuurlijk. En ja. we hebben dan daarna de dokter aan de steunaard van de Linde. Die nee, komt nee, nee, niet. nee, die komt later. We gaan die eerst, komt later? Ja, we gaan, omdat die radiostilte met die politiek er is. is hij wat verplaatst naar het tweede uur. We gaan eerst dan praten met de mensen van de ondernemersvereniging. over de tweede trekking van de loterij. Oh ja, natuurlijk. En dan ben... hebben we het eerste uur alweer gehad. Ja. En dan gaan we naar twee tweede uur en dan gaan we luisteren naar Teunert van der Linden... onze dominee hier in Zandvoort, die een kerstboodschap heeft. Ja, wat is het ook een leuke man ook eigenlijk. Ja, hij ja. is wel actief hoor. Hartstikke actief is hij. En uh, dan komt Hans Rijmers nog praten over de jazz uh, in de krocht van aanstaande zondag. Ja, en dan heel spectaculair. Ja. Uh, we sluiten het programma af met de aankondiging voor het nieuwjaarsconcert... En uh, mevrouw Irina de Jager gaan we interviewen. Ja, wat grappig hè? Wat Is houdt dat? dat precies in? Nou, dat komt omdat ik dan buiten dat ik hier zit ook nog de voorzitter van de stichting Nujaarsconcert ben. Oh. En uh, ik samen met mijn uh, bestuursleden mag aankondigen dat we dit jaar tien jaar bestaan. En dat we een heel mooi programma hebben, maar daar gaan we het straks maar over Maar je bent hebben. voorbereid op allerlei vragen? Uh, daar ga ik wel vanuit, ja. Ah, Oké. Okay. Maar ik nee. heb steun hoor, ik krijg steun straks. Nee, nee, we hebben steun. Goed, we gaan praten met uh, Toos. Ze zit hier lekker aan tafel samen met Peter. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Allereerst aanstaande zondag, dus morgen. Ja. Dan heb je iets heel speciaals. Uh, ik heb er een beetje in verdiept. Een strijk, jeugdstrijkorkest, divertimento. Dat klopt. Vertel er wat meer over. Nou ja, Pieter, eigenlijk zegt de titel al genoeg. Het zijn kinderen, jonge mensen van tussen de 8 en de 18, of tussen de 12 en de 18 moet ik eigenlijk zeggen, die, uh, ja, die muziceren en uh, dat doen zij op, uh, op strijkinstrumenten, dus dat is viool, altviool, cello, uh, misschien zit er zelfs wel een contrabas bij, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, ja, die, die, die komen uit Haarlem. Daar, uh, daar hebben zij hun school waar zij hun lessen krijgen. En die lessen staan onder leiding van Helena van Tongeren en uh, Christiane Belt. En zij uh, brengen deze jonge mensen naar een, een, een hoger niveau wat betreft uh, uh, de klassieke muziek. En uh, ja, we hebben dat was. Twee jaar geleden, denk ik, bij het Heemse Philharmonisch Orkest, was er een jongetje. En die uh, zat in de zaal. En uh, die vertelde iets over. Of die, die in de pauze vertelde hij mij iets over dat hij ook viool speelde. En toen heb ik hem naar voren gehaald na de pauze. En daar heb ik een praatje met hem gemaakt. En uh, gevraagd wat hij van het uh, orkest vond. En uh, ik zeg: doen ze het een beetje goed? Ja, dat ging wel, zei hij. En uh, toen vroeg ik aan hem, van, zou jij het leuk vinden... om met jouw orkest ook eens hier te komen zitten en te spelen? En, uh, nou, dat vond hij wel heel erg leuk. En morgen is het zover. Wat een bijzondere uh, ja. manier om kennis te maken. Ja, leuk, hè? Ja, ik vond het ook ja. zo leuk. En, en we kregen daar ook leuke reacties op van mensen... die zeiden van, goh, wat leuk dat je dat zo aanpakt. En, uh, maar ook dat zij meteen ook bereid waren van... nou, wij gaan een, een concert instuderen... En dat is dus het kerstconcert van Wat mij opviel in, in de hele beschrijving van dit uh, orkest... is dat de eerste plan is luisteren naar elkaar. Ja. ja. Niet ja. zozeer het spelen of zuiveren of wat dan ook. Nee, nee. eerst luisteren ja. naar elkaar. En, en uh, het luisteren staat voorop. Niet zozeer het kijken, want ze hebben geen dirigent. Dus het is de bedoeling dat ze naar elkaar luisteren. En in het luisteren... nou uh, ja, ja, dus... Uh, dat tot het samenspel komen. Ook solisten uit het orkest zelf. Ja, met solisten uit het orkest zelf. Die blijven ook gewoon zitten hoor. Dat is niet... Uh... Maar ja, ik, ik vond het zo leuk. En uh, wij dragen de jeugd altijd een heel warm hart toe. Dus uh, we vonden dat dit maar eens een keer moest komen. Het, het is heel opvallend dat, dat bijna al die kinderen zo vroeg beginnen met muziceren. Ja. Dat is waarschijnlijk ook omdat ze uit een muzikaal nest komen of... Ja, dat wordt natuurlijk wel gestimuleerd ja. door de ouders. Hè? Ja. Maar inderdaad zie je ook bij, bij professionals vaak al op driejarige leeftijd, op vierjarige leeftijd ja. al met zo'n klein viooltje ja. of een fluitje lopen. En, uh, ja, en als je dat van huis uit toch een beetje meekrijgt. Ja, dan, dat uh, is mooi. dat is, ja, is geweldig. Hoe, Hoe is komen die kan? kinderen bij dit orkest? Uh, uh, uh, is, is, is, kun je je gewoon aanmelden van ik wil erbij komen? Jawel hoor. En u uh, uh, uh, hoort Peter Tromp. Ze gaan dus uh, via de school worden ze bekendgemaakt met muziek. De vrije school in Haarlem is gelukkig nog een school waar muziekles wordt gegeven. En vanwege alle bezuinigingen, landelijk, niet alleen in het dorp, maar wordt het een steeds groter probleem om een school te vinden waar je kind gewoon een instrument kan bespelen, waar je kind gewoon een, uh, muziek kan instuderen. Er wordt uh, hoegenaamd genaamd geen. Uh, muziekles meer op de scholen gegeven. Wat het leuke is, dat wij uh, sinds jaren en dag... eigenlijk al proberen als uh, Stichting Classic Concerts... om uh, orkesten te vinden in den landen... van kinderen tussen zeg maar de 18 jaar en 18 jaar... om uh, kennis te maken met een podium... 8 en 18 jaar. Tussen 8 en 18 ja. jaar. Ja. En dan denken we dus aan het Kennemer Jeugdorkest. Nou, als jij uh, weet hoeveel moeite wij de afgelopen jaren al hebben gedaan... om een datum te vinden. Wij vinden als bestuur van de Stichting Classic Concert dat wij ook in die groep orkesten, solisten... moeten uitnodigen voor een podiumplaats. En voor die kinderen is dat natuurlijk fantastisch als zij daar uh, een concertje kunnen geven voor zich uh, 100 man. Dat vinden ze hartstikke leuk, natuurlijk. Ja. Dus, dus we zijn heel blij dat het dit jaar gelukt is. Hebben die jonge kinderen geen, geen podiumvrees of wat dan ook? Natuurlijk wel, maar om dat te overwinnen... is een uh, Stichting Classic Concert gadebereid bereid om die vrees te overwinnen. natuurlijk. Het moet, het moet een keer beginnen, natuurlijk. En als je dan in een orkest speelt, heb je uh, steun aan elkaar. En zo werkt dat gewoon. Goed. Als jij nu uh, 30 jaar jonger was geweest, was je dan ook mee gaan doen? Was ja. je dan ook mee gedaan? Wat ik gemist heb in mijn uh, uh, opvoeding is uh, het uh, leren bespelen van een muziekinstrument. Ik was veel meer geïnteresseerd op die leeftijd in uh, in mate van uh, belangrijkheid, kaas, kaas. meisjes, <lacht> voetbal <lacht> en toen kaas. Kaas is later gekomen. <lacht> Dus wat dat betreft was mijn uh, week al gevuld in die tijd eigenlijk. Jammer, hè? Ja. je mist ja. dan wel iets. Ja, maar ik vind dus ook dat uh, op een lagere school, middelbare school... de gewoon uh, muziekles moet nou, worden gegeven. Ik kan het niet gegeven. meer met je eens zijn dan met deze opmerking. Want dat is eigenlijk wat er ontbreekt. Er moet gewoon veel meer op de basisscholen... Juist. al beginnen ja. op de basisscholen... Ja. Kinderen kennis laten maken met muziek. Want als er dan een talent zit, dan komt dat vanzelf eruit. Ja. Maar er moet wel een mogelijkheid geschapen worden... om die kinderen zeg maar te ontdekken, min ja. of meer. En, uh, ja. Wat we gelukkig nog wel hebben in het Hollandse... is het feit dat er een stichting bestaat... waar je instrumenten kunt lenen. Ja. Dus, maar het hangt eigenlijk helemaal... Enkel en alleen van de ouders af om hun kind te enthousiasmeren en ja. te stimuleren om een muziekinstrument te gaan bespelen. Ja, we hebben hier ook een fantastische muziekschool in Zandvoort. Ja, ja niet te ja, vergeten. Best... Die doet er heel veel aan. Desalniettemin is het wel zo dat we natuurlijk de afgelopen jaren best wel veel concerten hebben gegeven met uh, jonge mensen, jonge mannen. En uh, die heel graag om een podiumplaats uh, vragen. Nou, daar zijn wij voor. Daar zijn wij voor. Ja, ik wil daar toch ook een klein beetje op inhaken. Want je zegt van dat de ouders. de taak van de ouders is om die kinderen te enthousiasmeren. Dat is zo. Maar. Er kunnen ook uh, financiële omstandigheden zijn... waardoor ouders dat helemaal niet waar kunnen maken. Nee, maar daarom en is die stichting, de, is, de stichting de, is die stichting, dat ja. weet ik. Maar je moet ook wel uh, uh, thuis hebben. kunnen oefenen. En je moet de mogelijkheden hebben om... Ja. Uh, ja, er, ja, er zitten ook haken en ook ogen aan. En ja, ogen aan. Uh, ik weet nog van mezelf van vroeger dat ik heel graag piano wilde spelen... A, was er geen ruimte in huis om een vleugel aan te schaffen of een piano? B, was het geld er niet? Nee. Dus zei mijn moeder: Ach, kind, je hebt veel te kleine handen. Huh? Dus. Blokhuis. Over uit te sluiten? Ja. ja, ja, daar, ja, ja. Maar ik, dit, ik vind ook klassieke muziek. Ik luister graag naar klassieke ja. muziek. En ook die mensen heb je nodig: nou, dat is de luisteraars. Zo. Dat is absoluut zo. Ja. ja. Maar goed, jullie hebben buiten dan het concert van zondag... Uh, een, het programma meegebracht al van uh, wat er gaat komen. Hè? Want het, er, er gaat nog wel wat gebeuren volgend jaar. Ja, de nee, ouders. maar wacht even, wacht even. Wacht even want het oh, is sorry. Niet, nee, ik ben er nog niet. <laughs> Jij bent er nog niet. Nee, he? want het is niet alleen het, het jeugdstreekorkest. maar er zijn ook een aantal ouders, om het zo maar even plat te zeggen... Het Ouderenkoor van, ja. van de Vrije School. Het Ouderenkoor van de Vrije School... En die gaat zingen, een Niet koor. Gaan met het orkest zingen en spelen. En, uh, en na de pauze mag er ook mee gezongen worden. Kijk, ja. nou kom ik aan de buurt. Wat <laughs> ja. is het programma? Wat gaan we zingen? We gaan, wat wordt er Wij gespeeld? gaan zingen. Uh, nou, wat ze gaan spelen is een stuk van Mozart. En, uh, de Strijkers. Voor Strijkers. Ja. En een stuk van Edward Grieg, de Suite. Dat is erg mooi. Ja. Dan komt na de pauze, komt uh, Mendelsohn. En dat is ook een klassiek kerststuk. En daarna komen de Christmas carols. En dan mag men meezingen. En dat uh, is onder andere waar men mee, met mee mag zingen... zijn uh, Entre le en et la negrie. Midden in de winternacht komt allen tezamen als slot. En hoe mooi kan het dan zijn hè? dat je dat samen zingt aan het eind. Met gedempt dus licht... Nou, dat weet Vol ik niet, maar... Ja, want dan kunnen de <laughs> mensen het niet meer lezen, <laughs> Nee, tekst, Pieter. Ja, die liet er een Maar ja. er is in ieder geval, uh, na de pauze is gelegenheid om mee te zingen. Heerlijk. Dat heb ik afgedongen. Dus dat wordt een hele bijzondere voorstelling. Trouwens, het is het ouderkoor. Het is dus een koor van kinderen die, wiens ouders, dat koor. De, het zijn geen ouderen, het is het ouderkoor. Wat is, oud? Restrictie. wat is oud? Wat is oud tegenwoordig? Wij zijn, zijn niet oud. De ouders nee. van kinderen van de, van ik kijk de, iedere de, ochtend in de spiegel... en vraag bij mezelf af wat is oud. Ja, is dat het? bedoel ik. Goed, dat is wel. morgenmiddag. Maar hoe laat begint het? Uh, drie uur. Ja. De kerk over half drie. En de toegang is slechts vijf uh, euro. Ja, het is belachelijk. Ja. Nou, dan weten we dat. Zondag naar de kerk. Ja. Goed, Neem je kerk? eigen kussentje mee. Kerkplein. Is wel zo handig. Ja. Goed. Dan nou gaan we even terugkijken naar het afgelopen jaar. Want jullie zijn zo ontiegelijk antief. Hoeveel jaar organiseren jullie dit nu al? Wij sluiten af in het 16e jaar. En wij starten in januari met de 17e jaargang. Wat bijzonder trouwens dat dat ook in 2017 is. Nou, we zijn in 2000 begonnen. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. we zijn in 2000 begonnen. Dus. Even, even een, een terugblik. 16 jaar classic concert. Ja. En steeds dezelfde twee... zoals jullie hier aan tafel zitten. Die het organiseren. Doos, Peter. In het jaar en dag. Vanaf het begin. Hè. Nooit ruzie gehad onder elkaar? Menigmaal. <laughs> te veel om op te doen. <laughs> ja, de een wil dit en de ander wil dat. Wel volgende vraag. En ik zeg dan tegen Peter van... we gaan het zo doen. <lacht> er, is Sorry, even, er is even iets met de microfoon geloof ik. Maar we gaan gewoon door. Nee hoor, we, we, we hebben natuurlijk wel eens verschil van mening. En um, ja, degene die het meeste doet... <lacht> Heeft de doorslaggevende stem, zeg ik is? altijd. Dat zijn wij samen. Gaat <laughs> het over degenen? Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, we, nee, we, we, nee. Als we nou even, even terugkijken naar die 16 jaar uh, Stichting Klassiek Concert. wat zijn hoogtepunten die heel Zandvoort nog weet? Nou, de, wat het grootste hoogtepunt is, is natuurlijk nog steeds een Camulia Boer aan op de boulevard. Hè? Daar ja. vraagt men nog steeds naar, daar spreekt men nog steeds over. En dat, uh, ja, dat, dat was een giga voorstelling. Met een, uh, een giga budget had je daarvoor nodig. En dat doen we dus ook nooit meer. Want dat was uh, ja, niet dat we het niet aankonden. of dat we het niet goed gedaan hebben. Maar het, het werk. Zoveel werk. We zijn in 1998 werk. begonnen, in mei 1998. om op 1 september 2000. Uh, dat voor elkaar te krijgen. Dat betekent gewoon twee jaar voorbereiding. Slaaploze nachten. Heel, heel, heel veel geld. En uh, ook heel veel mensen. En, uh, en heel veel wind. En heel veel wind. En, storm. en heel veel Ja, dat was, dat was toen. De toenmalige commissaris van de Koningin van Noord-Holland... meneer van Kemenaden, is nog nooit zo nat geweest... En, uh, maar het, het was prachtig. Ik denk daar nog met heel veel plezier aan, aan terug. En, jullie, uh, jullie, Sons, eerst, was het fantastisch. Jullie eerste voorstelling was met Louis van Dijk. Dat klopt. Dat klopt, want wij kregen... Nee, dat, dat is niet helemaal waar. Oh. We zijn begonnen met... Uh, de, na 2000 hebben we in 2001. En in 2002 hebben we ingespeeld op de uh, activiteiten van het circuit. En dat was uh, British Race Festival en uh, Italia Zandvoort. Daar gaven we maar twee concerten per jaar. Ja. Dat was zo'n doorslaand succes... dat wij op een gegeven moment zeiden... we moeten iedere maand een concert gaan geven. En zo zijn de Kerkpleinconcerten ontstaan. En dat is in 2002 geweest... en nog in samenwerking met Pim Kisjes van Circuit. En we hadden gekozen voor de naam Kerkpleinconcerten... omdat ik hoopte dat dat eens zo bekend zou worden als de Prinsengrachtconcerten. Nou, nou, nou weet ik. Nou weet ik niet of we dat gehaald hebben. Maar in Zandvoort zijn en Zeker. toch ook in omstreken... is kerkpleinconcerten wel een begrip geworden. De protestantse kerk is hier wel heel blij. Want mede dankzij de concerten is dat knipschieorgel helemaal geïnterieft. Ja, dat zijn ook dingen waar we aan mee hebben kunnen werken. En eh, toen in 2002 wij een vleugel geschonken kregen... van de Stichting Strandkorrels... Toen heeft Louis van Dijk inderdaad uh, uh, dat concert... Uh, de serie op, geopend. Ja, de serie Spectakel. geopend ja. en ons dat uh, ja. aangeboden. Maar ik kan me ook herinneren dat er een concert in de kerk was... waarin uh, mensen op de kansel zaten, op de trappen en zelfs op ja. tuinusbakken. Ja. Ja. De company, de Missa Creola. Ja. En uh, dat is een jaar of vier Geleden geweest, dat was zo. Nee, of heel veel langer geleden. Afgeladen vol. Afgeladen vol. Toen ja. stonden de stoelen in het middenpad. Ja. ja. Frans, uh, Frans, het mag de leuk de de om de mee te zeggen. maken, ja. dat soort dingen. Maar, Kleinschaliger, maar uh, na 1 september uh, 2000 hebben wij gezegd... Uh, toen ja. zijn we naar het bestuur gegaan van de protestantse kerk. Toen nog hervormde kerk. En hebben gevraagd, moet je luisteren. Dit is een prachtig uh, gebouw. Wat naar ons idee te weinig uh, gebruikt worden. Wij, willen een, uh, wij zijn Stichting Klessenconstruct, wij willen gebruik maken van de kerk. En uh, we, wij willen geen huur betalen, maar de collecte na afloop is voor jullie. En die samenwerking uh, is nu al 16, 17 jaar. En tot beide volle tevredenheid. En het is natuurlijk prachtig dat je ook voor een ander publiek zo'n kerk kan uh, gebruiken. En. Uh, vermeld dient te worden dat de akoestiek zowel voor koor als voor orkest als voor solisten natuurlijk prachtig is. Prachtig. Ik dus, heb het uh, meegemaakt we zijn dat me heel het, blij het mee. dat stukwerk bijna van de wand ja. af kwam. <laughs> ja. Als er een sopraan daar staat te zingen ja. dan denk je nou ja. daar gaan ze. Ja, het, uh, ja, ja, ja. ja, ja we, we roepen ook uh, regelmatig van als het dak eraf kon dan ging het dak eraf. Maar gelukkig maar zit dat het, stevig verankerd. Maar het is niet alleen de protestantse kerk. Het is ook in de Agatha kerk. Ja. Waar jullie ja. zeer actief zijn. In met de grote Agatha optredens. Ja, in de Agatha kerk doen we onze grote producties. En uh, dat is één keer per jaar. En daar uh, hebben we wat wij in de loop van de jaren allemaal gehad hebben... is de uh, Matthäus Passion... het Weihnachtsoratorium van Bach... Uh, het Requiem van Mozart. En een koortje uit Maastricht. En de Maastrichter Star uit Maastricht. En uh, Ook weer de Camina Burana. En Hendel hebben we gehad. Ja, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Maar Pieter, je vroeg net andere hoogtepunten. Ik wil toch ook nog wel even noemen dat wij in samenwerking met circuitpark Park Zandvoort Wibu Soyadi ja. hebben mogen toevoegen aan ons lijstje. Janine Jansen. En met, in samenwerking met de Lions Club, Janine Jansen, we hebben ja. Emmy Verhey gehad. We ah. hebben uh, Maarten Koningsbergen gehad. Uh, we hebben. nou... Niet ik, de minste allemaal. Ik, en dat ik, is leuk. Dat, ja. te, te veel om op te noemen, maar ook bekende namen, grote namen. En, uh, en die mij, het allemaal uh, heel leuk vonden. Om, <coughs> wat mij het meest verbaasd heeft, dat is dat er koeren zijn... die uh, niet alleen jullie tigmaal benaderen van mogen we nog een keer... maar zelfs ook mensen rondom jullie, mij bijvoorbeeld bellen... Dan kan jij ervoor zorgen dat ik weer op de lijst kom volgend ja. jaar. Ja. Want uh, ja, ja, we willen zo graag. Ja. Maar dat is het voordeel dat je al 16 jaar bezig bent. Je hebt natuurlijk een draaiboek. We hebben natuurlijk een uh, keuze. We, we doen, tegenwoordig doen we 10 concerten in, op het Kerkplein. Eén grote productie in de Agatenkerk. Dus dat betekent 11 producties per jaar... We hebben eigenlijk in de loop der jaren een bestand opgebouwd... waar we kunnen kiezen uit uh, 40, 50, 60 uh, verschillende ensembles, koren, orkesten en dergelijke. En natuurlijk ga je in de loop der jaren een naam opbouwen als stichting zijnde... dat buiten jezelf om uh, je niet meer hoeft te lobbyen. Ik weet nog heel goed dat ik en Toos het land ingingen omdat er... Uh, ensembles waren, koren waren, orkesten waren, die graag wilden optreden... waar wij gingen kijken of dat goed genoeg was voor de Stichting Classic Concerts. Dat hebben we uh, een aantal jaren gedaan en op een gegeven moment heb je zo'n groot programma... dat je ook in staat bent om het kaf van het koren te scheiden. En natuurlijk hebben we wel eens producties gehad die wat minder waren. Nou, die krijgen dan een andere kleurstreepje achter hun naam dan degenen die goed zijn. Maar dat zullen er weinigen zijn. Dat, er weinig, dat zijn er ook weinig. Maar in 16 jaar bouw je dus een bestand op... dat je kan zeggen... nou, we doen 11 producties per jaar. We kunnen er eigenlijk ook 22 CQ 33 doen per jaar. En uh, uh, dat is natuurlijk heerlijk om te weten. We zijn goed voor de centjes. Ze worden goed ontvangen. En uh, ja, ik denk dat wij wat dat betreft het hartstikke goed doen. Want wij hoeven niet meer te lobbyen en dergelijke. Het is een telefoontje plegen, kan je. En uh, het is bijna zo dat wij bepalen in welke maand ze spelen... om een beetje... Dif, uh, ja, dan ben je beetje afwisseling te krijgen, te krijgen. Te ja, krijgen in ja. dit soort is, concerten. En Dat het is, is niet alleen telefoontjes plegen... ...maar het is ook telefoontjes of mailtjes krijgen. Ja, ja, Want ja. Uh, dan krijg je een mail van... ...goh, ik kwam uw website tegen en wat mooi... ...en wij hebben een orkest of we hebben een ensemble... ...of ik speel piano en uh, kan ik niet eens in uw concert serie komen spelen. En uh, nou ja, om dan misschien toch maar even alvast een beetje vooruit te kijken. Ja, gaan we doen. Zo is bij ons voor december volgend jaar... Uh, het programma met Daniel Weinberg. Nou, hoe bekend is Daniel Weinberg? Nou, nou, echt waar. Mijn hart die. Is, sprong. Nou, maakte een sprongetje toen ik het hoorde. Wat dacht je van mijn hart toen wow. ik dat mailtje kreeg? Niet normaal dat deze ja. man ja. hier naartoe komt. 17 december. Ja. ja. En niet zelf hoeven te bellen. Maar <klaar> gewoon een mail krijgen van zo'n man. Die zegt: Van, moet je luisteren. Eh. Uh, uh, ik heb niet zoveel zin meer om op te treden in uh, Parijs, in het Concertgebouw, in Amsterdam en dergelijke. Die man is de 80 gepasseerd en uh, die zoekt kleinere podia's. En aan de hand van de website, aan de hand van wat hij heeft gehoord, hoe Stichting Classic Concert is, is het natuurlijk uh, fantastisch en zijn we er ontzettend trots op dat zo'n man een mailtje stuurt en zegt van... Nou, ze impresario, hè? Impresario, oké. Okay. Ja. Maar goed, nou ja, hij weet van het pak niet uit. Wel, Zo is dat. Hij weet Hij, hij ons, moet wel staan. Juist. Ja, nee. In de zomermaanden zit hij in Frankrijk, dus dan kan hij niet. Dus noem maar een aantal datas, optionele datas die je hebt, en dan houden we contact. En daar is dit uitgekomen fenomenaal. Ja. Dus volgend jaar precies op deze dag, hè? Ja. ja. Vandaag morgen, over een een leven, morgen over een jaar dan... Ja, morgen. Ja. morgen nee, over... want het is vandaag de 17e. Is het vandaag? Ja, morgen is het. Morgen. Ja, het hoort voorbij. Ja, ja het, het is termine. precies ja, over dus de een jaar. jaar. Precies. Ja. Dan is die gewoon hier. Ja. Ja. Waanzin. Met Martin Oei. En ja. uh, dat is... De... Maar niet te vergeten ook de Maastrichter staren, hè? Want uh, die komen ja, al... ja, Ja, ja, ja. Nou, dat, ja is, ik... dat, is, dat is een beetje later. We gaan even het programma door. Ja, we gaan het doorheen. ja. Dus, begin ja. Nou, we beginnen zoals al uh, een aantal jaren gebruikelijk is... Uh, het openingsconcert met het Heemstede Philharmonisch Orkest. En uh, die hebben onder andere op de agenda staan... de Vijfde Symfonie van Tchaikovsky. Dus dat wordt erg mooi weer in januari. Vuurwerk. Ja, vuurwerk. vuurwerk. Dan uh, hebben we in februari uh, een meneer... die speelt op de vleugel en op het orgel... En dat heeft. Eindelijk, eindelijk. Van eindelijk. Van Bach ja. tot Bernstein. Eindelijk. Ik wil dat er vaker op dat orgel wordt ja, gesteld. Ja, mag, ja, mag ja, ik ja, ja, ja, reken, ja. Want ja. Uh, uh, wij moeten even nog overleggen, maar we willen graag even een muziekje tussendoor doen. Ja, ja. Maar oh, prima, dat prima. Een klassiek muziekje, graag. Wat, ik heb zitten swingen hier. Ja, een ja, ja, goed, hè? Wat ja, een lekker nummer maar, is maar dit. Maar nu een oproep aan ja. de luisteraars. Bel eventjes naar de studio. Ja. En ik ga u zo het telefoonnummer geven. Want de eerste beller die het juiste antwoord weet... Van wie de artiest is en de naam van het nummer. Hè? We willen allebei horen. Precies. Absoluut. Die krijgt van Toos en van Peter twee gratis kaartjes... voor het optreden van de Maastrichterstaar op 23 december volgend jaar. Ja, het is ver weg, maar het is zo de moeite waard. Want... Dus twee vrije kaartjes, ja. maar u moet nu bellen. Ja, het Dat nummer. is 023 Maar je hebt het nummer. 57 30 393. Dus nog een keer 57 30 393. 57 30 393. En we nou. zitten bij de telefoon, dus ja. bel als voor u voor de weet, kaartjes. Juist. Goed, we gaan verder met toost, Want toost ik onderbrak je, sorry daarvoor. Nee, maar we wilden even uit. een muziekje tussendoor. <laughs> want uh, soms <laughs> willen mensen dat we een beetje muziek ja. geven. En uh, gewoon, oké. Okay. Nou, ik was dus uh, bij februari ja. bij uh, Jaap Stork. Die uh, dat uh, concert gaat verzorgen van Bach de Bernstein. En hij speelt en belicht de meeste werken van deze... Ja, twee heel belangrijke componisten. Die op klassiek en op jazzgebied... Grootmeester zijn, mag ik wel zeggen. Dan hebben we in maart uh, twee dames die uh, de percussie deden... van het afgelopen grote productieconcert met de Voice Company... bij de Camino Burana, Laura Trompetter en Maria Marpe. En zij gaan uh, als lipstick percussieduo uh, het concert in maart volgend jaar verzorgen. Echt iets heel anders. Ja, geweldig, twee van die dames... Dan hebben we daarna weer twee dames... die wat, uh, ja, wat rustiger misschien uh, piano- en een clarinet-recital geven. En dan komt in mei het barbershop-showcore van de Whale City Sound. En in uh, juni hebben wij een piano-recital van uh, Tobias Bosboom... en Yukiko Hasegawa. En zij speelden quatre Mains op de Vleugel. In september ons uh, uh, nou ja, vertrouwde Prinses Christina concours met laureaten En in oktober Lisette Emmink met haar team die I Dreamed A Dreamed gaat uh, spelen voor ons of zingen. Met mooiste vele melodieën. En Lisette is een uh, dame die ook met Josse Schouwswaard uh, al een aantal keren heeft uh, opgetreden. Ja, ik in, weet het. Uh, en uh, dat is uh, zo goed bevallen. En uh, een expressie van heb ik jou daar? Een stem van heb ik jou daar? Dus ik kijk... ben er een beetje stil van hoor. Ja, deze ja. Namen hier, maar ja. Daar, kijken we, daar kijken we ook echt naar uit. Ja. We gaan verder. Dan hebben we in november, zoals gebruikelijk ook... het Symfonieorkest Haarlem... die al een aantal jaren hier uh, bij ons komen. En dus in december, op 17 december... Daniel Weinberg en Martin Oei. Dan hebben we twee... Uh, ja, ik moet niet zeggen gro extra grote producties, maar we hebben onze medewerking toegezegd aan een ensemble wat op Palmzondag op 9 april de Johannes Pasi gaat spelen in de Agatha-kerk. Dat is, uh, nou ja, voor de kenners uh, is dat uh, heel bekend. En op 23 december dus het kerstconcert met de Staart. Ja, het is op een zaterdag hè, bij uitzondering. Ja, het is op een zaterdag. Ja, zaterdagavond 23 december. En uh, ze stelden voor, uh, we willen komen, maar dan om uh, drie uur middags. Nou, zaterdag voor de kerst en dan om drie uur middag. Dat nee, is, is niet een, een handig plan. Is handig. Nederland, uh, uh, boodschappen aan het doen. Dus uh, ze zijn zo vriendelijk geweest om dat te verplaatsen naar uh, acht uur. En dan kan je toch zien dat je wat in de melk te brokkelen hebt. Als want ze komen zijn, gewoon om 8 uur. Want dat betekent dat het programma om 8 uur begint tot 11 uur ongeveer. Vervolgens moeten uh, 100-120 man in twee bussen. Drie uur rijden naar Maastricht. Al waar op zondag uh, 24 december, s ochtends vroeg, alweer gezongen dient te worden. Dus Zo. dat wordt een zwaar weekend voor. Ja. Des te blij zijn we dat ze komen. Maar ze kunnen snel door Maastricht nu. Ze kunnen snel ja. door Maastricht nu. Dat ja. Ja. Ja. Ja. scheelt een stuk. Ja. Ongelooflijk. Dat is een Bijzonder programma, programma, vinden wij. Bijzonder programma. Ja. Ik ja. ben er erg blij mee. Ja. Wij ook. Wij, wij ook. ook. En we zijn eigenlijk en ook wel een beetje trots op. Hè? En financieel ja. lukt het ook allemaal. En uh, nog steeds. Nog Je hebt wel nog steeds. sponsors nodig en donateurs ja, dat nodig. Vrienden en... Uh, en uh, ja, dat, ja, want die, die, die, dat staat ook nog aan. even in het boekje. He, ja. dat, dat je dus uh, ja. vrienden ja. kunt worden van de stichting ja. Classic, en, Classic uh, Concerts. We en dat... laten niet na nou, om die nu hartelijk te bedanken. En dat is een hele trouwe schare die eigenlijk ieder jaar uh, gewoon meedoet. Een hele vaste ploeg. En een grote ploeg. Desalniettemin is het natuurlijk zo dat uh, de Kerkpleinconcerten, maar ook. Uh, de grote concerten uh, realiseerbaar zijn... dankzij de steun van de gemeente Zandvoort. Onze uh, sponsor in deze. En uh, wat ik heb gezien in uh, de voorjaarsbegroting... voor het komende uh, jaar, maar ook tot 2020... dat wij uh, al vermeld staan. En uh, een productie van het Kerkpleinconcert kost een hoop geld. Er komen gemiddeld 70, 80 mensen per concert... Die vijf euro betalen. Dus iedereen kan uitrekenen wat dat opbrengt. En ik kan jullie vertellen dat de kosten daarvoor uh, veel hoger zijn ja. dan wat dat opbrengt. Uiteraard. We keren wel in op ons vermogen. Dus die groep is van vrienden is gewoon heel erg belangrijk. Want we willen eigenlijk de komende vijf jaar in ieder geval nog wel even doorgaan. Ja. Dus in ieder geval het eerste jubileum 25 jaar bestaan moet gevierd Zo, worden. Dat is toch nou, we hopen in ieder geval uh, de 20 jaar. Ja. En, en, en wat ik nog wel even wil zeggen. Het zijn niet alleen de vrienden, maar ook donateurs. dat is het verschil? Hè? Ja. De vrienden betalen 100, 100 euro per jaar. En, een donateur en, en we hebben een groep donateurs die betalen 25, 20 of 20. 25 euro per jaar. Ja, het is minimaal 20. Maar en, uh... alle, alle, allemaal even welkom. En, en we zijn er even blij mee. Want ieder beetje helpt. Maar ja, er is dus wel verschil. En gewoon een gift is ook al welkom. En dat, dat staat altijd in ons programmaboekje. Als je een gift wil overmaken op onze rekening. Dat is uh, fantastisch. Zeker. Heb je het nummer heen. trouwens? Ja, ik heb zeker het nummer. Van, Van de, de bank bedoel je? Ja. ja, dat staat hierin, in het boekje. Zullen we? Hebben, we het even noemen. hebben er mensen een pen bij de hand om dat... Allemaal nou, op dat op via de website. Mag, ja, Ze kunnen dat in ieder geval vinden via de website. Als we morgen naar het concert komen... dan staat het ook in het programmaboekje. Maar ik wil het best wel even noemen. Dat is NL57... Rabo... 038... 4483070. Dus NL57... Rabo... 038... 4483070. 83070 ja. wij danken u heel, heel, heel hartelijk. Nou, wij danken jullie voor jullie komst. En uh, voor uh, alle uitleg uh, voor het volgend jaar. En uiteraard voor het concert van morgen. En uh, we gaan nu even naar een uh, muziekje luisteren. Weer bedankt. En uh, we zien jullie okay. elkaar straks weer, ja. denk ik. Ja, ja okay. zo meteen. <laughs> Dat, dit is trouwens wel van dezelfde manier als uh, toen straks... waar we nog steeds op een telefoontje wachten van mensen... die weten welk nummer en welke artiest uh, dit is... waar we dus twee kaartjes voor beschikbaar hebben... voor de Maastrichter star van volgend jaar. Ja. Dus jongens, nog even. De, dit was de, de tip dat dit dezelfde artiest was. Kom op, jullie en, kunnen kaartjes winnen. En het telefoonnummer? Winnen. Ja, dat, dat hebben we. Dat hebben 5730... 393. Ja, we wachten erop. Mijn hand zit bij de telefoon, dus ik pak hem op als die gaat. Goedemorgen heren, wat fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de wekelijkse trekkerij. Ja. En uh, aan tafel zit uh, Peter. Uh, hij blijft hier zitten. Ja. Want dat kan makkelijk bij die zaak. Dat, hij kan hier makkelijk een ochtendje weg hoor. Nou, ik zou je eerlijk vertellen. Ik moest volgende week uh, de lood ophalen bij, uh, bij de winkels. Volgende week is 24 december, dus dat hebben we even omgegooid. Er zijn dagen dat ik uh, op de uh, dien te zijn. Op ja, goede ja, ja, ja. En heb je pijn in je rug met het tillen van die zak met loodjes? Uh, ook, maar ook van de kazen die binnen zijn gekomen. <laughs> oh. <laughs> ik, ik heb trouwens deze week in het plaatje gelezen... dat was een commentaar van uh, Nel Kerkman... Dat, ja. uh, dat er te weinig... Um, Aandacht, rugbaarheid ja. is gegeven aan de plekken waar de loten te verkrijgen zijn. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik, uh, ik was het een beetje vergeten... totdat ik op een gegeven ogenblik stond te praten met degene waar ik in de winkel was. En in één keer zag ik dat stapeltje loten liggen. Ik denk, verdorie, dat is waar ook. Ja. En ik, ik, heb, ik had nog geen lot gekregen, terwijl ik toch echt mijn boodschappen in het dorp doe... en op diverse plekken ben waar ze blijkbaar wel beschikbaar waren... Dus er wordt toch... Dat blijft een probleem. Dat blijft een probleem. En okay. we hebben natuurlijk een viertal grote supermarkten in het dorp. En uh, als we daar pakketjes brengen van uh, uh, duizend loten... ja, en uh, we komen uh, daar de loten ophalen omdat ze dan ook een bus hebben en dergelijke... dan is het pakketje van duizend loten is nog niet helemaal compleet. Maar het scheelt niet veel. Niet veel. Dus, maar het is toch ook reclame voor dat bedrijf? Het is reclame dus het is toch voor het bedrijf. Jammer maar dat, je, dat ze dat ja, niet pakken. Aan de ene kant. Aan de andere kant zeggen zij tegen mij. Moet je luisteren. Uh, die dames achter de kassa. Uh, hebben het druk de Elma, genoeg. De tasje. Nou, tasje mag niet meer. Wilt u dit? Wilt u dat? Doet u met pannenzetactie? Doet u dat? Oh ja, <laughs> we hebben nog loten. En daar, daar gaat het vaak fout mee. Dus die grote jongens. De HEMA is een gunstige uitzondering. Die is heel fanatiek erin. En uh, het is een uh, uh, goede tip voor ons om ja. te kijken... of wij volgend jaar uh, daar uh, ja. wat mee kunnen doen. En o, de ondernemers die de loten wel de uitdelen... Van hier zijn de loten... Vraag ja. om uw ja. loten. Vraag om loten. En uh, ondernemers, als de loten op zijn... neem even de moeite om langs mijn winkel te komen. Ja. Want ik kan niet al die Stapels ondernemers af... Dan hebben jullie nog loten, hebben jullie nog ja. loten. Maar goed, Peter, nee. we, we gaan aan de loterij beginnen. Ja. En je bent ja. niet alleen... Je bent uh, meegenomen, Mimoon, Abdelouie, als ja. ik het goed zeg. Ja, heel goed. Goed ja, en, en dus de, mijn vriend van het plein. <lacht> en mijn vriend. <lacht> ben. Want ik zit elk jaar bij het uh, <lacht> Nederlands kampioenschap aardappelen schillen. En dan werkt hij zich uit de naad, zodat ja. iedereen de, met bebloede vingers de aardappels aan het is. Nou, dat hoop ik toch niet. Alhoewel, ja, doet ja, toch voor, de bloed de staat er Het bloed gaat, gaat oh, in de. Oh, gaat stijgen, in dit Frituurvet ja, ja, wel ja, weer. is het was. Maar wat, wie neemt het woord? Ik zal eerst even beginnen met de eerste twaalf winnaars. Ik uh, noem de prijs op en uh, door wie het aangeboden is en uh, de winnaar. Nou, zeg het eens. Dus. is dus een fles luxe drank uh, aangeboden door Grand Café Excel. Is gewonnen door C. Weber. Uh, nummer 2. Cadeaubond ter waarde van 20 euro. Bloem Sierkunst Bluis. Gewonnen door Bosman. Prijs nummer 3. 1 kilo Bob Kaas naar Keuze. Kaasijstromp. Door Zo. Monique van der Meij. Nou, nummer 4, cadeaubon ter waarde van 10 euro, level up door Dumpel. En nummer 5, cadeaubon ter waarde van 15 euro, aangeboden door Blokker, gewonnen door E. Bouwman. Nummer 6, cadeaubon ter waarde van 25 euro, Slinner Optiek, gewonnen door Dennis. Nummer 7. Botermalse biefstukken, aangeboden door slagerij Horneman, oe oe. gewonnen door A. Carré Koper. Die gaat lekker eten. Dit ja, weekend. denk het wel. <lacht> Nummertje 8, cadeaubond ter waarde van 10 euro, Zandvoortse apotheek, Ineke Maas. En nummer 9. een paar graads dames of hier heren hakken ter waarde van 15 euro, Sana Suus, eh, ja Sana Suus, M. Schraal. Nummer 10. tien, zuivelmandje, ter waarde van 25 euro. De kaashoek, S-Koper. En ja. een cadeaupakket van Soho, Zelstra Ratsma. En nummertje 12. cadeaubond ter waarde van 15 euro. Dobie, E. van Duin. En dan gaat mijn collega Peter verder, als je het kunt lezen. Jawel, de <lacht> ja, kaart er ook, dus... Mooi. We waren bij twaalf gebleven. Het ja. notenpakket wordt beschikbaar gesteld door Sebon... en is gewonnen door... I. I. I. I. Sorry, groot. Als veertiende prijs 1 uur aqua door Mundo... voor twee personen in het Center Parks. Gewonnen door A. Foros. Snackbar het plein. Niet onvermeld. Hier. <laughs> Een satémenu. Plus een kleine swirl. Wat is een swirl? Oh, die is lekker. Oeh, dat is proberen. Gewonnen door Barton Tolhuizen. Een cadeaubon te waarde van 10 euro. Beschikbaar gesteld door Bakkerij van Vessem. Gewonnen door mevrouw Betty Smits. Een boek van Frans Molenaar. Beschikbaar gesteld door het Zandvoortsmuseum. Gewonnen door Leising Koper. Arie Guit, de viskraam stelt een cadeaubon te waarde van 12,50 beschikbaar... en is gewonnen door R. de Graaf. T chocolate en more in de Haltestraat Een koffie, thee, chocolade cadeau... gewonnen door Remco van de Werf. De Dierenkliniek Zandvoort stelt eenmaal ontwormen hond of kat... ter beschikking gewonnen door Irene de Jager. In de hoop dat ze er een heeft. Nou <laughs> ja bond... zeg... Ja. Stop, stop, stop. Ja, stop. Heb jij een hond, een kat? Ik heb een hondje. Ja. Nou, je dan kan wel wat erin Er zit oh, nee. nee. er eentje te juichen hier. Toch? Ja, je zat nee. erop te wachten. Je zal maar, je zal maar een hond moeten kopen. ABC en Moor. Een cadeaubon. Ter waarde van 10 euro. Is gewonnen door Willem de Vriend. De dierendokter Sandvoort. Een zak heels voeding voor de hond of kat. Gewonnen door oh nee, J.C. Belien. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro beschikbaar gesteld door Vlug Fashion... is gewonnen door J. Reinders. En als laatste, Michueno stelt een trui ter beschikking... geeft een trui als cadeau en die is gewonnen door L. Siegel. En dat waren er weer 24. Deze winnaars krijgen automatisch bericht... Zij worden gemaild, zij worden gebeld... en dan uh, wordt hun adres gevraagd... er wordt een brief naartoe gestuurd. Met die brief gaan ze naar de winkel toe... en kunnen de prijs Met ophalen. Hond. Met hond? Nou. Ja. En dan kunnen de prijs ophalen. Nou, uh, ik ben helemaal klebberkast. Uh, vroeger wilden we namen hebben, wilden we adressen hebben... we proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken... dat je zo min mogelijk hoeft in te vullen. Ja. En dan komt het goed. En het wordt ook gepubliceerd in de Zandvoortse krant. En het wordt ook gepubliceerd donderdag in de Zandvoortse krant. En zij Met, doen dank. Daarvoor. En zij doen en ook weer mee met de, de hoofdprijzen natuurlijk. En zij gaan ook weer mee met de hoofdprijzen. Dus en deze die zijn die hoofdprijzen terug in in begin januari, hè? Dat is op 8 januari. Zondag 8 januari bij Chrome Cafe XL. Dus wat is de bedoeling? We hebben nu twee trekkingen gehad. De mensen die niet gewonnen hebben... en de mensen die wel gewonnen hebben... gaan straks op 8 januari, 7 januari... hebben we uh, de uitslag van de hoofdprijzen... die op 8 januari worden uitgedeeld. Al die mensen doen weer mee voor een hoofdprijs. We gaan allemaal weer met elkaar ja, in een grote ja, ja, bak. En hè, dan dat zijn de zakken vol hoor. Dus. Ja, en dan kan je <laughs> voor de tweede keer je hondmaat ontwikkelen. Ja. Maar nogmaals mensen, vraag dus gewoon naar je lot in de winkel waar, het, uh, waar de poster hangt zodat jullie mee kunnen doen met deze loterij. Want je ziet het, uh, je, kunt zomaar, je kunt ja. zomaar iets winnen. Zo is het. Nou. Je hoeft er eigenlijk heel weinig voor te doen. Gewoon meedoen. Zo is het. Ja. Geweldig. Nou. Bedankt voor jullie komst. Heel graag gedaan. Jullie ook een bedankt. Succes. En succes weer met de business. Ja, dankjewel. Dank. We gaan uh, even een muziekje tussendoor doen en dan gaan we daarna met de agenda verder. Hè? We gaan eerst muziek. Ja. Muziekje. Oh, en ik, kaptein Zeppels. Ik, ja, jij en, kent en hem ik, niet hè, kaptein ik, maar Zeppels. Ik zie zo blij, Irene, die aangetegen over me. <laughs> ik Tjonger, was totaal verrast. We gaan even de <laughs> agenda doornemen, want ja. er is erg veel te melden. Ja, precies. Um, uh, allereerst even de algemene dingen. Tentoonstelling van Sander's DNA in het Sander's Museum. Ja. Dat is nog tot uh, eind van dit, uh, deze maand, 31 uh, december. En zo ook Hans van Pelt, die exposeert in de wachtkamer tot het eind van dit jaar. En ook tot het eind van dit jaar exposeert uh, Els de Plak... in Pluspunt in de Vlemingstraat uh, nummer 55. Zij exposeert met olieverf en acrylschilderijen. En dat is erg mooi wat ze laat zien. Dan vanavond dit is de tweede voorstelling ja. van toneelvereniging Hildering. vanavond speelt... was jij er ook bij? Nee, ik zit vanavond. Oh, je zit vanavond? Okay. Mamma mia, maar wat ik heb gehoord, het is een groot succes een lachstuk bij het leven. Ja, en weet je wat het is, ook al ben je niet zo'n hele grote fan van toneel, het is gewoon weer een avond Zandvoort. Want ja. iedereen is er, het is weer men, men heeft weer genoeg om te kletsen met elkaar. Het is altijd een feestje. Ook uh, vanavond begint dat, uh, vanmiddag al, tot 8 januari. Op het Raadersplein staat het wenspaviljoen. En dan kan je een wens kwijt en wie weet komt uw wens uit. Ja, is dat mogelijk trouwens? Zijn er wensen die eruit gehaald worden, die dan ja, ja, ja, waargemaakt worden? Ja, ja, ja, ja, ja, en wie dat bepaalt gebeurt. dat? Een, een, een uitgebreide jury. Oké, okay. nog even dat u het weet. Dan uh, is er natuurlijk uiteraard vandaag de opening van de ijsbaan. Het is uh, vorst geen vorst. In december wordt Zandvoort weer omgetoverd. omgetoverd in een winterwonderland met als hoogtepunt dus uiteraard de ijsbaan... met koek en sopie, en ook dat is weer een feestje. Want iedereen is er, iedereen zit gezellig in het praathuis... zoals ik het maar noem, om gezellig een gluwijntje te halen... of een biertje te halen en met elkaar te praten over van alles en nog wat. En denk om, het wordt druk vanmiddag, want we hebben ook om, uh, vanaf vier uur... de sprookjeswandeling ja. op Kerkplein, de Raadhuisplein. Uh, ik denk dat er een kleine zestig uh, jongeren en ouderen als sprookje verkleed rondlopen. Ja. Met uh, boekjes, daar kan je handtekeningen in zetten en er zitten allemaal bonnen in. Die kan je bij de Heksen, Bruna kopen. Heksen, wolven, van alles, alles kom je tegen in het dorp. En uh, vanaf uh, half uh, vijf is de popperkast die elk jaar komt in de Protestantse kerk, die geeft drie aparte voorstellingen. Ja. En ik weet van voorgaande jaren dat ouders met kinderen gewoon blijven zitten. Ja. Die vinden dat zo mooi. Die ja, gaan daar ja, zitten. Duidelijk. En dan, dan ben je nooit uh, te oud voor, hè, voor poppenkast. Wel, nee. En dan zit de kerk al vol, hoor. 200 ja. mensen zitten te genieten van die poppenkast spelen. Precies. En dan om zeven uur komen alle dieren, verklede dieren in de kerk. En dan wordt er gezamenlijk gezongen en dergelijke. Ja, feestjes. Dus dat is dus. vanmiddag vanavond is er in Hotel Faber om acht uur. Ik weet niet of ik het ga redden, maar als het lukt... dan wil ik daar zeker naartoe. De babbelwagen uiteraard in Hotel Faber. Ik uh, heb het vorige week gezien bij het genootschap. dus ja. dezelfde voorstelling. Ja. Uh, de babbelwagen zit wederom vol. Het is toverlantaarn en vriend Drommel... die geeft een betoog ongelooflijk goed. Ik heb beelden gezien die ik nog nooit eerder heb gezien. Ja, dat is het, het bijzondere dus van zo'n avond. He. Je moet er echt naartoe. Dat je dingen ziet die je eigenlijk nog niet helemaal goed kent. Maar goed. Uh, morgen. Dan beginnen we om tien uh, uur bij uh, het, de Oude Halt. Dat is de start van de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat duurt tot half twaalf. Dus als je zin hebt om te stappen, ga naar de Oude Halt. En vanaf tien uur loop je lekker mee. Ja, en dan uh, is er natuurlijk jazz in Zandvoort. Daar gaan we straks over praten met Hans Rijmers. Met Nathalie Marsje. Maskle. Maskle in, in, in de krocht. In de kocht. ja. Om half, half drie. Half drie, ja. 15 euro kost dat. Nou, dat is geen geld voor kwaliteit, uh, wat je daar krijgt. Maar je kan ook uh, naar het concert in de Protestantse Kerk. Ja. Yep. Klassiek concert. En dat begint om drie uur. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Uh, dan hebben we dus volgende week, dat wil ik echt even, echt duidelijk zeggen. Volgende week is het op 24 december de Kerstsamenzang op het raadhuisplein. Of het uh, gashuisplein. Dat, dat staat verkeerd in de, in de krant gemeld. Dat ja. staat namelijk dat de aanvang om negen uur is. Dat is om acht 8 uur. 8 uur. Het is echt gasthuisplein. acht uur gasthuisplein bij het wapen. Met de wapenzangers. Met de wapenzangers. We gaan er een mooi feestje van maken. Ik heb toevallig gisteren gehoord... dat er al veertig wapenzangers zijn die komen meezingen. En met iedereen die erbij komt... ik heb het ook bij mijn kennissen overal gebroadcast. Jongens, kom zingen, kom zingen. Volgende week... 24 december om 8 uur op het Gasthuisplein. En dan gaan we meteen naar 31 december. De Sylvester Party bij Lauw Hardel. Hardy die begint om 9 uur. Ja. En tenslotte een frisse neus. En frisse neus is de Nieuwjaarsduik op 1 januari. En, ja, daar gaan we het straks nog over hebben. We gaan ja. eruit voor de reclame en uh, misschien nog een klein muziekje. Uh, jongens, tot straks... Of mensen, sorry. Tot jongens straks. mag ik niet zeggen, tot straks. Dag. DFM, wens jullie allemaal fijne dagen en...